Ondernemend Kruidbeke. Loyaal en lokaal. Mijn naam is uh, Moor-Sibyl. Ik ben zaakvoerder van Huis Moors Verkamme. Een zaak van mijn ouders en mijn grootouders. Zeer goede avond alweer. Welkom bij ondernemend Kruibek, de zoveelste in de rij. Het wordt weer een heel gezellig programma, een uur lang. Gaan we vandaag genieten van Huis Moors Verkannen. En we hebben Sibyl hier bij ons in de studio. Sibyl, een zeer goede avond. Goedenavond. Fijn dat je de weg naar Radio Barbier hebt gevonden. En ik ben echt benieuwd waar we het vandaag allemaal weer over gaan hebben. Vertel mij eens, voor wie huismoers Verkammen niet zou kennen, wat ik zeer erg zou betwijfelen, maar stel je bedrijf nog eens even voor, wat doen jullie? Uh, wij waren oorspronkelijk een schildersbedrijf. Uh, mijn pp was uh, een schilder. Die is er dan ook heel jong mee begonnen. Uh, mijn onkel heeft uh, daar dan ook geholpen. En dan zijn ze in de Oeverstraat uh, een winkel begonnen... Um, ook ja, voornamelijk verf, totdat mijn ouders, mijn papa was binnen een architect, uh, ook, um, als die elkaar ontmoet hebben hier in Antwerpen, in de Bonaparte, uh, vonden die dat, dat ze wel een goede match waren. Ja, op, op zakelijk gebied dan, hé? toch ook. Ja. En dan hebben die de winkel overgenomen van mijn grootouders. En die hebben daar dan eigenlijk uh, raamgarniering... Uh, ...behangwerken, schrijnwerken, rijwerken bijgenomen. En als mijn papa dan ziek geworden is in 1995... Uh, ...heb ik mijn werk opgezegd en ben ik mee uh, in de zaak komen helpen. En van 2001 heb ik het dan volledig overgenomen. Dat betekent dat jullie toch al wat jaren in de huidige locatie zitten... Uh, ja, zeker. Mijn mama was 16 jaar en die is 82 geworden. Daarvoor zaten we in de Gerard de Kremersstraat. Mm -hmm. um, en ik heb zo, voordat ik naar hier kwam, eens proberen rekenen. want ja, exacte <tie> cijfers heb ik niet, maar we zullen toch al langer dan 85 jaar uh, actief zijn. Dat betekent één, twee, toch al drie, Derde ge generatie. drie generaties ja. huismoors verkammen. Ja. Heel veel mensen zeggen gewoon huismoors. Die verkammen wordt er soms niet bij Nee, het is eigenlijk, ik heb de verkammen erbij gehouden, omdat monniken Verkammen was vrij bekend, gelijk als hier Camille van Michem uh, ja. in Kruijken. Dus uh, ik vond dat wel, want mijn papa kwam van de Limburg, uh, was hier ook niet zo bekend. Dus ik vond het wel belangrijk om die verkammen er wel bij te laten. En soms zeggen ze ook, we gaan me naar, de, naar Verkammen. Ja. En sommigen zeggen, ja, we gaan naar Moors of naar Sibiel. Dus uh, ja. ik vond het wel belangrijk dat alle twee bleef bestaan. Nu, drie generaties, dat betekent ja, dat je mij ontzettend veel gaat kunnen vertellen over hoe het eigenlijk geëvolueerd is, heel dat gebeuren. De interieurdecoratie is toch heel erg veranderd? Ja, op die... die Laat ons zeggen, 29 jaar dat ik het nu doe, effectief, in 1995 dan, is dat enorm veranderd. In het beginjaren hadden wij stoffen in huis, volle rollen, kwamen de mensen met een papiertje. Dan hadden ze hun maten opgeschreven, ze kozen en dan zeiden ze, voilà, dat moet ik hebben. Dan vroeg ja, wil je, wilde de prijs niet weten? Nee, nee, we pakken dat, dat is goed. Dus ik ging naar achter, ik stak die maat op die rol, we begonnen dat te knippen en we begonnen dat te verwerken. Ik met mijn mama, want ik heb dan ook wel drie jaar les gevolgd om, ja. om toch te kunnen naaien. Ook, want ja, ik vind wel dat je er iets van moet kennen. want anders, Absoluut. Hè. Uh, maar dat is geëvolueerd van uh, stalen in de plaats van volle rollen naar uh, gaan opmeten, offerten maken... Uh, en gaan plaatsen, want vroeger kwamen de mensen het afhalen hun man die, die plaatste wel Rijken en die, die hong het omhoog maar nu uh, plaatsen we wel ook heel veel This is Little piece of you A little piece of me well, Blossom fails to bloom the season. Problem is not. Ik kan me voorstellen dat je ook de ontwikkeling, de komst van de Doe-het-Zelf-zaken, uh, dat je dat ook hebt meegemaakt. Ja, dat was eerder wat voor mij in een tijd. Uh, maar ik weet wel dat mijn ouders er in je tijd wel zich uh, wat zorgen over maakten. Mm -hmm. uh, ik was dan wel wat jonger, maar ja, je daar mee in en uh, ja, je hoort dat wel en je neemt die angst ook wel een beetje over. Maar uiteindelijk, achteraf bekeken, hebben we er toch niet zoveel last van gehad. Omdat, ja, een pot verf is toch iets uh, moeilijker dan als, als men denkt. Um, is het voor hout, is het voor muren, is het voor binnen, is het voor buiten? Um, je kunt toch bij die do it zelfers snel een verkeerde pot in handen hebben. Ja. Um, en sommigen die dat dan ondervonden hebben, ja, die kwamen dan in paniek van ja, wat heb ik nu gedaan? Dus ja, uiteindelijk gaandeweg is toch gebleken dat specialiseren in iets wel uh, toch opbrengt en dat de mensen er toch vertrouwen in hebben. Want, ik weet het niet, maar die potverf die kost waarschijnlijk niet veel minder ergens anders of meer dan bij jullie. Ja, wij hebben bosverf, hè, zoals de Colora's. Dus dat is een, een Belgische verffabrikant, uh, hoogwaardige verf. Ja. Dus ja, die, die is wel duurder dan ja. in de Gamma, in de Brico en de GB. Maar gelukkig is die kwalitatief Dief, ja. ook wel beter. Maar ik zal ook nooit een andere verf afbreken. De mensen ondervinden dat wel. Die hebben eens geverfd omdat ze toch toevallig in de gamma waren met een pot ja. en dan verven die iets met bos. En ik zie die dan wel altijd blijven terugkomen, dus ik vermoed dat ze dan toch dat gaan verkiezen. Um, het spaart uit in tijd, um, zeker als je het laat doet, in uren, als je drie lagen moet zetten tegenover twee lagen, Allee, dat scheelt. Absoluut. Maar afbreken doe ik dat niet, omdat ik vind, kijk, dat wist zijn eigen uit, hè. Maar we, we kunnen het niet onder stoelen of banken steken dat uh, winkels, uh, ondernemingen zoals jullie, dat die er de afgelopen 20, 30 jaar steeds minder zijn geworden. Ja, absoluut. He, want ja. ik kan me ja, buiten huismoors verkammen, kan ik me geen andere hier uh, direct voor de geest halen binnen een grote kruibeke. Nu nee, niet meer. Nee, nu, he, nu niet meer. ja. ja. We hebben het over verf gehad. Dat betekent dat jullie ook een eigen verfmengmachine hebben. Ja, juist Spiksplinternieuwmachine voor de <lacht> klein autootje. <lacht> klei, klei. Ja, maar dat is, dat is een belangrijke, ja. denk ik. Want uh, toen de verfwinkel begon, uh, zoveel jaren geleden, had je maar een aantal kleuren, en dat was het. Hè? Ja, dan, dan hadden basiskleuren, moesten ook allemaal in voorraad nemen. Uh, en dan nog. Uh, wouden ze juist ietske minder rood of iets meer geel? En die nuances hadden niet. Door de komst van die mengmachines, in het begin nog een manuele, uh, konden we echt uh, de verschillende nuances tussen de kleuren wel gaan bepalen. En door dat manuele mengmachine ben ik ook wel uh, met de tijd gaan leren een beetje meer geel, een beetje meer zwart. Dan krijg je dat dus door ermee te spelen. Allee, worden wel wijs uh, van de kleuren. Ja. Dat heb je nu met dat, manuele machi met dat automatische machine iets minder getikte formules in. Um, en dat machine doet het werk eigenlijk. Hè. Maar als we bij jou komen, we hebben nu de exact goede verf gevonden uh, van een hoog kwalitatief merk. Ja. Maar jij geeft toch nog een surplusje, denk ik. Tips en tricks? Ja, tuurlijk. Ik probeer de particulier of de doe-het-zelver, die dan toch ook wel die hoogwaardige verf komt halen, um, tips te geven zodat het eindresultaat uh, semi-professioneel ook is. Hè? Ja. Hoe ze moeten aflijnen, um, of de muren in een goede staat zijn, dat ze die goed moeten schuren, dat ze die moeten voorbereiden. Um, ja, we proberen die wel echt uh, te begeleiden. Radio Barbier, meer dan dichtbij. Franks we say bought some cheap souvenir. A slap on the back the price tag of being just a little bit different the first rule to learn is to keep your Just like that het over de particulieren nu die bij jou de verf komen kopen, maar er zijn ook denk ik uh, zelfstandigen die bij jou langskomen. Ja, ik werk ook veel samen met professionele schilders. Doen jullie zelf nog schilderwerken? Of, uh... Ik heb geen schilder in dienst, maar mm -hmm. ik heb veel contact met professionele schilders die ik dan aan de mensen kan adviseren. Want vandaag de dag is het toch wel moeilijk, uh... Ik wil mijn lieving laten herschilderen. Ik, ik zie dat zelf echt niet goed zitten. Ik kom bij jou terecht, ik weet wel welke kleur ik wil, dus noods wil ik het toch zelf doen, maar jij kan me toch een beetje op weg helpen om een goede schilder te vinden. Ja, tuurlijk. Is het nog altijd zo tuurlijk. dat die schilders overbevraagd zijn? Ja, toch wel. Je kunt niet zeggen ik wil volgende week uh, <laughs> schilderen. Um, vind mij eens een schilder. Nee, je gaat toch wel een beetje moeten wachten, maar door het feit dat ik, ze doorstuur, allee, dat ik de klanten doorstuur, gaan, gaan de schilders wel een effort doen. Om toch te proberen die mensen geen maanden te laten wachten. Ja. Dat is wel een afspraak dat we dan hebben. Dat is goed. Ja, dat is fijn. Ik denk dat de luisteraar die nu aan het luisteren is, dat ook wel heel fijn zal vinden en hopelijk ook de weg tot bij jou gaan vinden. Schilderen, dat hebben we gedaan, maar ik wil mijn slaapkamer behangen. Daarvoor kan ik ook bij jou terecht. Absoluut. Ja, dan bespreken we eerst wat, dat ge, wat dat er is, wat je wenst. Uh, schilderen, behangen, Allee, de combinatie. Ja, dat kan zeker. Nu, in dat behangen, is dat niet een beetje achteruit aan het gaan? Behangen? Of uh, blijft... Accentmuren nog niet, absoluut niet. Ja, accentmuren, ja. Ja, je zegt He, iets. Dus uh, hele drukke... Motieven, gewaagde motieven, die ik absoluut niet adviseer voor op vuur, vier muren te zetten of het jaar nadien kom je absoluut terug nieuw halen. Maar zo je iets gewaagd achter het bed of achter een commode als blikvanger. Uh, dat wordt heel veel gedaan. Natuurlijk, dat zijn dan drie, vier rollen. Dat zijn geen dozen van twaalf rollen nee, dat je nee. ervoor nodig hebt. Maar de combinatie met dat schilderen en die accentmuur is toch nog heel erg uh, trendy en in. Is dat iets dat iemand zelf kan doen? Of raad je daar toch ook ja, liever door een professioneel te laten doen? Bah, we voelen dat snel. Hé. Als mensen zeggen, ik, uh, ik wil dat zelf doen, ik heb er zin in, maar ik heb een beetje begeleiding nodig, ja, dan kunnen die dat perfect zelf. Um, en ik verschiet ervan hoe goed dat sommige mensen echt wel... Uh, Iets, iets kunnen doen voor dat niet gewoon te zijn. Ja. Uh, maar uiteraard mensen die onzekerder zijn of geen tijd hebben, die, die kunnen dat ook laten doen door een professionele schilder. Absoluut. En dan hebben we nog... Uh, ja, de ramen die, die zijn er ook nog. Hè? Ja. Is dat wat uh, de main business geworden? Ja, eigenlijk uh, wel. Vroeger was dat een bijproduct. Dat la laat ons zeggen, uh, 30, 35 jaar geleden... Maar nu is dat toch samen met de verf wel een, een heel groot deel van huismoorsverkammen geworden. En wat is zo wat vandaag de trend in raamgarnering? Ja, heel veel systemen. Um, horizontale lamellen, hout, zowel als aluminium. Um, de vouwgordijnen is er iets aan het uitgaan. Heel mooie inbetweens. Um, die je nu veel in de boekjes ziet, zo dat semi-transparante ja, ja. uh, met, met een mooie weeflint bovenaan, um, om terug meer niet dat strakke, maar de gezelligheid uh, erin te krijgen. Maar ja, het, het, het wordt ook dikwijls gecombineerd. Mm -hmm. Dus eigenlijk de trend voor de moment is ook wel alles kan, alles mag. Er zijn matte stoffen, er zijn blinkende stoffen. Heel veel bloem of heel veel uh, ja, glitter, uh, goud. Allee, alles, bedoel, alles, kan. alles kan en alles mag. Doen ja. jullie de opmetingen nog aan huis? Ja, ik kom graag zelf opmeten, dat ik ondervonden heb. Uh, ik zeg niet dat mensen niet kunnen meten, maar er zijn toch bepaalde zaken... Waar ze soms niet op letten en dan wordt er iets afgewerkt en dan is dat verkeerd. Dat vind ik altijd zo zonde. Dat is dubbel werk, de klant is niet tevreden. Dus ik kom gratis opmeten aan huis gewoon om zeker te zijn. Dan heb ik het gezien. Voor mij is het ook gemakkelijker om op die manier iets tot een goed einde te brengen. En uh, ja, dat doe ik woensdags voormiddags normaal gezien. Dus dat Woensdag voor voormiddag zien we jou hier. hier. Ja. Hier ergens... Heel uh, ver... Groot Kruibeken doorkruisen. Um, is het alleen binnen Groot Kruibeken? Nu, ja, we moeten... Ja, de, de regio is wat, vergro wat vergroot nu. Maar maakt het eigenlijk niet uit waar, naar waar je naartoe gaat? Nee. Ik heb ook heel veel klanten die een buitenverblijf hebben aan zee. Mm -hmm. Die dan vragen, wil jij ook naar daar gaan opmeten en, en, uh, en leveren? Ja, waarom dan niet? De plaatsing doen jullie dan ook? Ik heb uh, een plaatser via uh, Intrim of uh, een zelfstandige plaatser. Ondernemend Kruipeken my folks react that it's only the thrill of a boy meeting girl my the attract It's physical, only logical You must try to ignore that it means more Met hoeveel personen zijn jullie dagelijks aan het werk? Dag dagelijks. Uh, ik werk een uh, bediende via Intrim. Mineke, die komt, uh, een trim. Minneke komt een dag of twee in de winkel zodat ik uh, dan kan gaan opmeten. Uh, dan Wanayateleis, uh, dan die zelfstandige plaatsen. Oh, ik denk een vier of vijf medewerkers. En als het druk wordt, dan kan ik nog de een en de andere inschakelen. De klanten die je momenteel dan over de vloer krijgt, is, zijn die meestal vanuit Groot Kruibeken? Ja. Ja. En in welke doelgroep, in welke leeftijdsgroep situeren, zijn dat jonge, ouderen, alle klassen? Ja, eigenlijk alle klassen, want de grootouders zijn dan meestal al geweest bij mijn, bij mijn mama en mijn papa. En die zeggen dan als uh, hun kinderen gaan bouwen van zeg... Uh, Gewoon door. Uh, en dan zeggen die, ja, oh, mijn grootouders zijn hier geweest, dus ja, ik, ik, uh, ik kom ook naar hier. Dus eigenlijk zijn dat ook wel wat generaties die komen, en, en toch altijd wel terugkerende trouwe klanten, zal ik zo zeggen. Uh, ik heb het er denk ik nog niet over gehad. Je achtergrond, uh, wat heb je zelf gestudeerd? Handel. Omdat mijn ouders wel belangrijk vonden. Allee, bij mij was het snel geweten dat ik de winkel ging mm -hmm. overnemen. Dat is ook niet, nooit een vraag geweest, dat was gewoon een evidentie. Zo was dat vroeger? Ja, dat is zo. Hé. Absoluut. Ik vond dat ook niet erg. Ja, ik ben erin opgegroeid, dus ik wist niet beter. Dus ik heb handel gedaan en dan nog twee jaar uh, hogeschool um, voor uh, administratie. Mm -hmm. Dat bleek een iets minder succes. Dat was vooral zitten. Um, maar dan mocht ik van mijn ouders ook niet direct na het school uh, komen werken in de zaak. Uh, mijn mama zei, je ja, moeten uh, de klappen van de zweep eerst ergens op een ander uh, gaan uh, leren. Want ja, als je direct thuis begint, dan ga je uitslapen en dan ga je hey, wat later komen en je denkt dat alles mag. Hey. Ja, ik kende dat, ouders. En dan heb ik vier jaar in een vijvercentrum gaan werken op een bureau. Mm -hmm. Allee, dat was eigenlijk de bedoeling op een bureau. Maar ik kreeg dan telefoons van mijn vijvers zich groen en uh, ik kon er niet op antwoorden. <laughs> dan heb ik gezegd, ja, je gaat me dat moeten uitleggen of ik pak de telefoon niet meer op. En ja, toen dat ik dan van alles van de vijvers uh, ging beginnen kennen, uh, mocht ik dan ook mee in de verkoop staan. Dus ja. Uh, ja, dat heb ik dan vier jaar gedaan. En daar heb ik inderdaad wel de Klappe klappen van, van de, de zweep geleerd. De... Ja. Ja. Uiteindelijk uh, ook bij jou is verkoop belangrijkste. Ja. ja. Nu, uh, we zijn 2024, binnenkort 2025. Dat is altijd een moment waarop dat we ook eens naar de toekomst gaan kijken. Ja. Ik veronderstel dat je dat ook wel af en toe eens uh, doet naar de toekomst kijken. Vertel het ons even. Hoe ziet de toekomst er van huis moors Verkamme eruit? Ja, uh, ik moet nog minstens 15 jaar, we, we moeten werken tot ons 67, ik ben daar ook zeker van zin uh, en dan zien we wel. Um, of je zoekt een overnemer of uh, de dochter zegt na 15 jaar werken voor een baas, ik heb het gehad. Mm -hmm. Allee, de kans is klein, maar ja, je weet nooit wat er op 15 jaar gebeurt. Um, maar ik hoop wel door, door onze service en door dat verf toch niet echt iets is dat je goed kunt kiezen qua kleur op een computer. En omdat dat toch eigenlijk wel moeilijker is dan dat je denkt. Raamgarniering zitten met die maten en, en toch van kan mijn raam nog openen? en Is het wel nuttig en praktisch? Is ook moeilijk op het gebied van internet. Dus ik, ik hoop wel door het feit dat ik die twee artikelen heb... Um, dat we verder kunnen gaan zoals we bezig zijn. Hebben jullie trouwens een uh, webshop? Nee. Is dat iets dat uh, noodzakelijk gaat worden in de toekomst? Of heb je, zoals je er net zei, eigenlijk onze producten die moet je fysiek kunnen bekijken? En... Ja. Nee, ik heb dat eens gevraagd aan, aan Bospeint zelf, omdat ja, sommige van hun, hun Colora zaten ook in een webshop. En dan had ik gezegd van ja, ik als verdeler van bospeensverf, zou ik dan ook geen webshop beginnen. En toen zeiden ze, dat is wel al eventjes geleden, eigenlijk is dat niet zo'n succes. Dus en een webshop kost veel geld. Uh, je moet dat ook in doog houden. Je moet kort op de bal kunnen spelen, de goederen inpakken, gaan wegbrengen. Dus euh, ik heb toen dan beslist van ja, ik ga dat maar niet doen. Wat dat niet wil zeggen, dat ik in de toekomst mm -hmm. dat misschien toch ga moeten mm -hmm. doen. Nu, het lijkt me bijvoorbeeld bij verf wel inderdaad zeer moeilijk, want als je dezelfde kleur op twee verschillende computerschermen ziet, die twee kleuren die zijn ja, niet exact hetzelfde. dat, is, dat klopt niet. Nee. Ondernemend Kruibeken. Goedenavond. Nu, ik kom bij jou morgen om een kleurtje te kiezen. Geef jij mij dan ook een staaltje mee? Of hoe gebeurt dat? Ik, ik wil het eens zien op mijn muur. Ja. Maar ja, zo'n hele grote pot verf kost wel wat. Dus ik wil eigenlijk het eens zien hoe... Gebeurt dat ook dat je. We hebben testpotjes. Ja, ja. Okay. Dus of ik geef de kleurenkaarten mee. Ja. Want ja, een testpotje er, er doet ongeveer een vierkante meter mee. Dus als je zo'n vierkante meter gaat schilderen, dan heb je wel al een heel goed beeld van hoe de kleur gaat zijn. Um, maar als de kleur dan niet goed is, zit er wel met zo'n plaat op je muur. Dus ja, je kunt ook gewoon de kleurenkaarten meenemen en ter plaatse bij u thuis uh, eens bekijken. Ik heb ook wel kleine kaartjes van ongeveer 10 centimeter op 8, uh, die je dan wel mee mocht nemen en, uh, en bijhouden eigenlijk. Hè. Ja. We hebben het uh, dus al over de raamgarnering gehad, de verf, de kleuren. Nog heel even wil ik het met jou hebben over tips en advies. Ja. Ik denk, na het gesprek dat we nu al gehad hebben, dat dat eigenlijk de grote verkoopsargument is om bij jullie te kopen. Ja, ja dat mogen we eigenlijk wel zeggen. Er zijn we wel vier op. Ja, want de ervaring die jullie hebben is wel... Ja, we zitten daar al met tachtig jaar er, ervaring ja. uh, alleen al uh, binnen de winkel. Nu, in dit uh, korte tijdsbestek wil ik het toch heel even hebben over verf en behang. Wat zijn daar nu de grootste fouten die daar gemaakt worden vandaag de dag? Um, denken dat uh, behang alles verdoezelt. Er zijn behangpapieren die uh, slechte muren verdoezelen. Maar een, een, een voorbereiding van de ondergrond is, is eigenlijk nog belangrijker als uh, het behangen zelf. Uh, te weinig pap gebruiken, hey, dus heel belangrijk. Tegenwoordig, het, het is geen behangpapier meer, het is behangvlies. Mm -hmm. Dus er komt geen papier niet meer aan te pas. En je moet ook het behang niet meer inpappen, je, je moet de muren inpappen. Oeh. Dus, en daar durven sommige mensen nogal zuinig zijn. <lacht> en zuinig zijn is goed, uh, maar niet op gebied van pap. Dan moet het dus echt wel uh, heel vloeiend uh, uitstrijken. En, maar, euh, maar het is niet meer op een behangerstafel dan eigenlijk? Nee, ja, je hebt die tafel nog nodig voor, voor, uh, voor te, te knippen. Kn ja. Maar je moet dat niet meer inpappen, je moet dat niet meer dichtvouwen, uh, tien minuten laten weken, bang zijn dat het te veel geweekt heeft of te weinig. Dus eigenlijk um, is, is deze generatie behang veel uh, makkelijker, ook om zelf te plaatsen. Het is ook sterker, het is beter uh, afsnijdbaar. En dan bij verf is het natuurlijk ook zo dat een, een, een goede voorbereiding van de muur ook belangrijk is. Want verf neemt ieder putje en ieder bultje aan. Dus goed schuren, goed plamuren, ook al is dat niet het meest favoriete werkje bij mijn klanten. Nee, nee, nee. ook bij mij niet. Ja, ja bij de meesten die vrees ik. Uh, is dat toch wel heel belangrijk. Een goede voorbereiding. Uh, het gebruik van een primer, hoe zit dat daarmee? Is dat nog altijd belangrijk? Dat is eigenlijk nog belangrijker dan de eindlaag. Omdat ten eerste bij een nieuwe bezetting is dat belangrijk. Omdat je dan uh, de verschillende soorten inzuigingen tegengaat En uh, een primer die kleeft. Dus als je een pot primer zou omschuppen en je zei niet snel genoeg, dan krijg je dus ook bijna niet meer opgeruimd. Hè. Het kan, maar het kost u wel iets. Uh, alleen van tijd aan bedoel ik. Dus die plakt, die kleeft, dus dat is heel belangrijk voor een goede hechting. Op, je gaat bijvoorbeeld in een huis, er staan al verschillende soorten verf op en je weet niet de welkse. Dan is het ook ja. heel moeilijk, is, staat er een goedkope verf op, dan zuigt die uw nieuwe verf volledig op en hebt een slecht eindresultaat. Um, dus daar ook weer die primer wel heel belangrijk. Ja, zo leren we toch het een en het ander bij. Ik uh, heb ooit de fout gemaakt. Ik, ik hoop niet dat dat uh, bij heel veel mensen het geval is om behangpapier op de exacte lengte te gaan afsnijden en dan tegen de muur te hangen. Het mag altijd wat te langer, zeker. Ja, hè? graag ja. vijf centimeter boven meer en onder meer. En dan... Uh, Afsnijden. Ja, oké. Okay. Maar daar ben ik nu op dit moment, dat is te, te laat voor mij. Maar goed. Aldoende, aldoende, aldoende, <laughs> aldoende leert aldoende, Aldoende leert De raamgarnering, uh, ja, daar hebben we het over gehad. Daar is jouw grootste troef dat je het komt opmeten. Ja, en dan plaatsen. Daar legt ook mijn hart in. Hè. Wij komen als laatste. Uh, wij, ja, wij mogen gebruik. het mooi maken, gezellig maken. Um, ook al ben ik het niet mee gaan plaatsen, zeggen de klans, klanten wel eens, je komt toch eens kijken. En ja, natuurlijk, en daar hoort dan een tasje koffie bij. En, uh, natuurlijk, tijd is, is soms wel een probleem, maar ik probeer toch wel altijd het eindresultaat te zien, omdat dat toch de kroon op ons werk is. Eigenlijk. Nu merk ik bij de weinige zaken die er momenteel nog in Vlaanderen zijn, zoals jullie, dat ook uh, decoratie soms een belangrijk onderwerp is binnen de winkel, dat er ook decoratieve artikelen worden verkocht. Is dat bij jullie ook zo? Ja, wij, wij hebben wel um, pleats uh, aangepast aan de kussentjes. Soms maken we kussentjes van de, dezelfde stof als de overgordijnen. Uh, dus dat wel, maar het is niet zo dat wij postuurtjes hebben ja. of lampenkappen of zo, dat niet. Ja. dat niet. Omdat je dat eigenlijk wel nog in heel veel winkels... Uh, kunt vinden. Um, en ja, dan zijn dan ze ook zo niet meer gespecialiseerd. Ik ken er ook niet veel van. Ik heb dan ook eerder de neiging om, om van die dure uh, decoratiestukken te nemen. Hè. Maar ja, daar krijg je dan misschien moeilijker kwijt. Dus nee, het is kussekus, het is, kussikus, het is uh, aankleding, pleats, lopertjes uh, en dan ja, uiteraard de, de raamgarniering. Is er nog tijd, Sibyl, voor hobby's? Um, ja, Er moet de tijd voor maken, zeggen ze. Maar, behalve uh, wat yoga en wat wandelen heb ik niet echt hobby's, maar ik ben ook geen knutselaar. Dus mm -hmm. uh, ik zou niet weten wat voor een hobby dat ik eigenlijk uh, <laughs> zou willen doen. Nee. Je hart en je ziel zitten in het bedrijf op dit moment. Ja, absoluut. Ja. absoluut. Dat heb ik ook uh, ja. uh, gehoord hier deze, deze avond. Uh, we zijn bijna aan het einde trouwens al uh, van deze uitzending. Maar Sibyl weet het nog niet. Zo dadelijk krijgen we tien dilemma's die ik jou ga voorleggen. Oei. Ja, dat is het, de reactie die we dan meestal krijgen. Maar <lacht> geen nood, we, er zijn verschillende antwoorden mogelijk...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 Altijd Sibyl van Huismoors Verkammen. We zijn toe aan de dilemma's. Sibyl, ik leg je zo dadelijk uh, tien dilemma's voor. Maar terwijl de muziek aan het spelen was, hebben we toch nog even een uh, klein praatje gehad. En je wou toch nog iets vragen aan mij, want je bent nog op zoek naar iemand. Ja, ik zoek eigenlijk uh, sinds kort een naaister voor een dag of twee via Intrimwerk. Ja. Dus ik dacht, als ik dat hier eventjes kon melden, kan ik toch een groter publiek bereiken. Um, maar liefst een naaister die gewoon is van overgordijnen te maken. Want er bieden zich veel naaisters aan die kleding maken, maar er zit toch wel een, een, een groot verschil op tussen kleding en overgordijnen. Bij deze is dat dus uh, vermeld hier ja. op de radio. Voilà. Dus een naaister <laughs> voor huis Moors verkammen. Maar ze moet toch wel wat... Of hij... Hè, of of kan, mag. Ja, oh, oh, de absoluut, dat kan. Moet wel wat ervaring hebben ja. met uh, gordijnen. Ja, absoluut. Dank en, u. <laughs> Geen probleem. Daarvoor zijn we er toch. Ondernemend Kruijbeke. Een Kruibeekse ondernemer op de praatstoel. We zijn toe aan de tien dilemma's. We laten maar meteen mee beginnen. Er zijn verschillende antwoorden mogelijk, maar uh, ik geef er alvast twee mogelijke antwoorden. Waar kies je zelf voor als je iets gaat drinken? Is dat een wijntje of een biertje? Een wijntje. Dat was heel overtuigend. Ja. <laughs> Oké, okay. jouw vakantie, als er tijd zou zijn voor vakantie, mag die avontuurlijk of relaxed zijn. Relaxed. En dan iets over de wagen, over het vervoer. Als je met de wagen rijdt, geef mij dan maar een gewone personenwagen of liever zo'n goede SUV. Uh, ik heb een SUV uh, gekocht omdat ik rugpijn had en ik geraakte niet meer uit mijn gewone persoon. Ja, oud je, worden. He. Dan is de keuze gemakkelijk ja, gemaakt. Voilà. Iets helemaal anders. Qua eten geef mij maar een stoofvleesfriet of een culinair dineetje. Oh, stoofvleesfriet. Stoofvleesfriet. Ja. Zelf, mocht je tijd hebben, kies ik het liefste voor een individuele sport of een groepssport? Individueel. En in huis geniet ik het meeste van kamerplanten of bloemen? Oh, alle twee eigenlijk. Maar ja, bloem, laat ons dan zeggen dat ik toch moet kiezen een mooi boeketje bloemen. Dat je dan krijgt? Ja, natuurlijk. Ja, <laughs> <laughs> um, vraag zeven, mocht ik een huisdier hebben, nee, dat weet ik niet, dan kies ik voor een hond of een kat? Ah, we hebben een poes. En ja. de poes noemt Poemie Poemie. Haha, is nu aan het luisteren, Poemie. Ja, voilà. Vraag 8. Ik voel me het beste in casual, chique kledij of casual, casual? Uh, casual, chic, ja. Ja? Ja, kan me een beetje dat... streken kan je kwaad. Ik kan me daar iets <laughs> bij voorstellen. In het huishouden, dat is de voorlaatste vraag, in het huishouden draag ik mijn steentje bij of is mijn steentje ver te zoeken? Ik moet toegeven dat mijn steentje ver te zoeken is. Ik heb gelukkig een man die heel veel achter de schermen doet, zowel in de zaak als in mijn huishouden. Ja. Hij zal blij zijn om het te horen. Nu. Ja, ja, het is een schatje. Ja. Okay. <laughs> en dan de allerlaatste vraag. Mijn muziekkeuze is meestal te vinden bij die van vroeger of die van nu? Ja, vroeger eigenlijk. Sibyl, ja. mag ik je hartelijk bedanken voor dit hele fijne gesprek. En, veel, en veel succes voor Huis Moors Verkammen. Dank u, dank u. I don't need your sympathy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 Control hey. and